Bij persconferenties over grote calamiteiten zoals een aanslag moet altijd een tolk gebarentaal zijn, zegt belangenvereniging In. Volgens die organisatie zijn die persconferenties voor doven niet goed te volgen. Een half miljoen mensen in Nederland zijn doof, ongeveer 30.000 mensen zijn afhankelijk van gebarentaal. In vindt dat iedereen bij gevaarlijke situaties moet weten waar die aan toe is. Tussen Eindhoven en Sonnenbreugel ligt op een lokale weg... een twee kilometer lang spoor van vermoedelijk drugsafval. Het zou gedumpt zijn vanuit een rijdende auto. Op twee plekken liggen grote vaten op de weg. De doppen waren eraf, waardoor de vloeistof op straat en in de berm liep. In de omgeving hangt een chemische lucht. Omwonenden krijgen het advies om ramen en deuren dicht te houden. Het weer buien trekken over, vooral in het Noordoosten... met kans op hagel, onweer en windstoten. Het wordt een graad of 10. De komende dagen droger en wat minder koud. Dit was het NOS Nieuws. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB. Op de A6 Lelystad richting Muiden is een ongeluk gebeurd bij Knopend Almere. Er staat 6 kilometer file tussen Lelystad en Knoopend Almere. De vertraging is 20 minuten en de rechterrijstrook is dicht. Op de A7 hoorn richting Zaandam tussen Afrit Averhoorn en Purmer en Noord 4 kilometer file. Op de N201 Hilversum uit Hoorn bij de A2 2 kilometer file. N207 Alfa aan de Rijn richting Hindegom. 10 minuten vertraging tussen Rijnzaad, en Leimuiden En 5 minuten extra reistijd op de N231 Alfa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 inside is. Is, is all is all is in it for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 just hides our eyes, policemen taps the shades, and sells a Chevy 69 How bizarre How bizarre, how bizarre, how bizarre. Destination unknown as we're pulling for some gas Officially placed the poster, reveals a smile from the pack. Elephants and acrobats, lions, snakes, monkeys Village speaks righteous, Sister Cena says funky How bizarre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 www.zfmzandvoort.nl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 9. Zie Dust, playing house in